Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week kan je waarschijnlijk winkelen op afspraak. Het kabinet wil de regels voor ondernemers versoepelen... zodat ze weer een beetje meer open kunnen... Maar dat is niet genoeg, zeggen de winkeliers. Omdat wij vinden dat de winkels open zouden moeten op 3 maart. Dat hebben we ook duidelijk bij het kabinet aangegeven. Wij vinden ook dat dat kan. En, en ja, wij vinden nog steeds niet duidelijk waarom winkels niet open zouden kunnen. Met ons vindt overigens bijna heel Europa dat. Want zijn de winkels open in Frankrijk, et cetera. Je mag sinds een tijdje al wel weer bestellingen ophalen bij winkels. Maar dat click en collect levert volgens winkeliers veel te weinig op. En daarom willen ze vanaf 3 maart weer volledig open. De Marche Zee heeft elf mensen opgepakt voor een mega iPhone-diefstal op Schiphol. In totaal werd er voor 18,5 miljoen euro aan telefoons gestolen uit een loods. De dieven kregen waarschijnlijk hulp van binnenuit. Drie verdachten werken bij het bedrijf dat de telefoons zat opgeslagen. Veel iPhones zijn trouwens teruggevonden. Bij één verdachte thuis lagen ook goudstaven en stapels cash. In Nieuw-Zeeland is een grote groep gienden gestrand op het strand... 38 van die walvissen liggen daar nu op het zand. Vrijwilligers proberen ze koel en nat te houden... in de hoop dat ze weer kunnen wegzwemmen bij hoog water. Twee jaar geleden spoelde op hetzelfde strand nog veel meer griende aan. 650, de helft overleefde toen niet. En de inwoners van de Amerikaanse staat Texas kunnen weer gewoon de verwarming aanzetten zonder dat ze bang hoeven te zijn voor enorme energierekeningen. Het is een super strenge winter daar en dus ligt het verbruik een stuk hoger dan normaal. Deze man kreeg een rekening van 7000 dollar. I've got friends who knocked out their entire checking account. Hij zegt dat sommige mensen hun hele spaargeld erdoorheen hebben moeten jagen voor een paar dagen stroom. De gouverneur van de staat heeft besloten dat energiebedrijven voorlopig geen rekeningen meer mogen versturen of mensen afsluiten als ze niet betaald hebben. Het weer, zonnige dag, al kan er later in het zuidwesten wel wat meer bewolking komen. Op de meeste plekken is het ook weer echt warm voor de tijd van het jaar. Het wordt vanmiddag gemiddeld een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Evenuari. Het wordt een hele leuke uitzending en we gaan heel veel verschillende doen, dingen doen. Maar ik wil beginnen met alvast aan te kondigen dat de techniek vandaag wordt verzorgd door Thomas de Jong. De muziek is samengesteld door Draaier. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En de presentatie doe ik zelf, Roy Dongen. We gaan in het eerste uur beginnen met de maand van de poëzie, waar we een gedicht gaan beluisteren, waarschijnlijk zelfs twee gedichten, voorgedragen door Marco Terres uit eigen werk. Die is hier ook live in de studio aanwezig. Daarna gaan we het hebben over schoonwandelen met Patrick Berg. En het volgende onderwerp wordt... de vaccinatie komt naar u toe. Het lijkt wel een commercial van Veronica. De vaccinatie komt naar u toe deze zomer. Daar gaan we over praten met de voorrichter van de GGD... de heer Graustra. En dan gaan we vervolgens verder met de organisatie Mee en de Wering. En dan gaan we praten over mensen met een beperking doen ook mee. In de tweede uur krijgen we nog heel veel spannende dingen. Die komen wat later. En voor de mensen die zich afvragen waar hebben we naar geluisterd... het was onze openingmuziek The World of Oz bij The Muffin Man. Marco. Goedemorgen Zandvoort. Het heeft wel wat. Het heeft wel wat positief te blijven... terwijl iedereen loopt te zeiken. Mensen moeten geven... om zo boven rotzooi en zichzelf uit te kunnen stijgen. Het heeft wel wat... Je eten te delen met een vreemde, terwijl je zelf weinig hebt. Tegenstanders de hand te schudden, omdat haat en zwijgen geen opties zijn. Het heeft wel wat alleen te liggen in hetzelfde bed... waarin je iemand eens innig en teder hebt liefgehad, gehad. Rustig te kunnen slapen, omdat je ex zonder jou gelukkig geworden is. Soms lijken dingen op het eerste gezicht niks...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 ten slotte nergens aankomen. Mensen die eens centraal stonden in je leven... worden uitdijende wijde cirkels... doordat je zelf ook eens gestaag verdwijnt... volkomen vervaagd... uiteindelijk nergens aankomt. waren twee uh, hele mooie gedichten Marco die komen wel aan op deze zaterdagmorgen. Dank je wel. Gelukkig is het zonnig, <laughs> zodat we er niet altijd triest van worden. Nee nee nee, het zijn opwekkende, het zijn opwekkende gedichten. Ja, ja Nou, wij gaan voorlopig nog niet uitvragen. Uh, we hebben nog twee uur de tijd om deze uitstellingen vol te maken. Dank je wel. Gedaan gedaan. En tot volgende week denk je? Ja, klopt. Stel een bezem, een stofer en blik, een punt aan een stok en een prikstok heb ik. Blik op die brilden, dat propje papier. Wat is het een bende, een je hier? Dit is de Ronmoren rocker, dit is de Ronmoren rocker, dit is de bovenste de beste op ruim rock and roll. Een door kranten en dozen, papiertjes van snoep. Maak je niet sappel, of maak je niet dik? Een pakstel een bezem, een stoffer en blik. Dit is de aan rocker. Dit is de aan rocker. Dit is de bovenste beste op en Roll. Zo vlak langs de straat, ga nou, eventjes kijken waar het tussen staat. Is er een doos vol met krantenpapier, breng die dan naar school om een uurtje of vier. Dit is de rommelruim rocker, dit is de rommelruim rocker. Dit is de bovenste beste op ruim rock roll. Stel een bezem, een stof en een blik Een punt aan een stok en een stok heb ik een Prik op die prullen, dat prop je papier Wat is het een mender? Rommelt je hier Dit is de rommelruim rocker Dit is de rommelruim rocker Dit is de boze, beste, opruim rock'n'roll Rommel en troep, door kranten en dozen, papiertjes van snoep. Maak je niet zappel of maak je niet dik, En pak snel een bezem, stoffer en blik. Dit is de Rommel aan rocken, dit is de Rommel aan rocken. Dit is de boos, de beste opruim rock roll. Sta nou de spullen zo vlak langs de straat, ga even kijken waar het tussen staat. Is er een doos vol met papier. breng die dan naar school om een uurtje of vier. Dit is de rokken. dit is de rokken. dit is de boos, de beste op ruim roll. Dit is de Rommel Ruim Rocker. Dit is de Rommel Ruim Rocker. Dit is de bovenste, de beste op Ruim Rock Roll. En we hebben geluisterd naar een voor mij volledig onbekende groep... de Torres Blues Express met de Rommel Ruim Rocker... Ja, en de rommelruim rocker is in dit geval natuurlijk Patrick Berg. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, Patrick. Ja, de rommelruim rocker. En daar bedoelen we dus niet mee uh, uh, dingen die opgeruimd moeten worden in de politiek. Maar hele andere dingen heb ik begrepen. Ja, dat nou, is, is een supergezellig plaatje dat je hebt opgezet, jongen. Dankjewel. Uh, maar de dank gaat geheel uit naar uh, Cor Draaien. Die uh, een enorm geheugen heeft. En een enorme talent om de goede nummers uit te zoeken. Hij was, uh, was gezellig. Dankjewel. Het klinkt goed. En vertel eens... Uh, Ik ben van. Je wordt er helemaal vrolijk van. Gelukkig. Ja, ja, ja, ja. Het is ook weer om vrolijk te worden. Jeetje, jongen. We zitten bijna in mei, als je dit zo voelt. Ja, het is een... een, een hoe zeggen we Een mooi wisselende, uh, wisselende weken zijn het. Een cadeautje. Een cadeautje. We hebben net wintersportweken gehad. En nu kunnen we alweer in het voorjaar. Ja. Maar Patrick, vertel eens. De romruim rocker, dat is eigenlijk dus een, een, een inleiding voor jouw activiteiten? Voor het schoonwandelen. Ja. Vertel... Ja, Nou, ik kan je vertellen. Uh, het, ja, het, het is reuze positief ontvangen allemaal. Um, het heeft alleen de laatste week uh, met, de, met de snelheid stevig stilgelegen. De, uh, de, het uitdelen van de sets. Maar ik heb nog zes sets, sets, uh, sets in... Uh, Opgeschreven die ik moet gaan uitleveren. En dan, uh, dan heb ik de honderdste set... Uh, ga ik uh, volgende week gaan we uitdelen. Oké, okay, maar voor de... De, luisteraar... de luisteraars... die niet helemaal bekend zijn uh, met het uh, schoonwandelen... want we hebben ook wel eens nieuwe luisteraars... Uh, vertel eens even iets over dit project. Oké, okay, nou, uh, uh, tegenwoordig zijn de mensen er steeds meer... Uh, ja, omdat je, dat je eigenlijk weinig kan in coronatijd... gaan mensen erop uh, uit met de fiets of wandelen... Uh, en toen heb ik in het Haarens Dagblad in oktober een artikel gelezen dat uh, uh, in Haarlem werd schoonwandelen gedaan. Dus uh, met, dan krijgen mensen uh, een ring waar een afvalzak aan kan doen. Zo'n grijper waar je vuil mee kan rapen. Dat als je een mondkapje of een uh, leeg blikje of uh, andere rommel op straat ziet liggen. Dat je dat met een grijper kan oppakken. Dat je dat niet met je handen hoeft te doen. Ja, en dat je dan uh, toch je, je omgeving helpt schoon te houden. Dat is, was eigenlijk uh, En toen, toen was ik, ik doe het eigenlijk al jaren rondom mijn eigen bedrijf. Ik heb een viskar op de boulevard. Ja. En toen werd ik, uh, toen werd ik in uh, november werd ik aangetrokken door een uh, echtpaar. En die zeiden van uh, waar koop je zo'n uh, zo ring? Want die uh, ze zegt, ik heb het wel eens gekeken bij de Action en de Blokken. Die ring die kan ik nergens vinden. Um, nou, Dus toen uh, ze zegt, als ik zo'n set kan. Uh, ik wil hem gerust kopen, als jij zo'n set voor moet regelen. Dan uh, ga ik er eentje per week, wij gaan iedere dag wandelen, maar dan neem ik hem één keer per week, gaan we die set meenemen op de wandeltocht. Want we irriteren ons eraan dat het af en toe een rommeltje is onderweg. Nou, dus toen, dat in mijn achterhoofd, toen, uh, toen heb ik het in mijn fractie uh, besproken, in, uh, want ik zit in, uh, ook nog in de politiek. En ja, die, die gaven, die vonden het een, uh, ja, een leuk idee om het ook in Zandvoort voor de poten te gaan zetten. Mijn vrouw die had er geen problemen mee dat ik uh, zelf die ringen ging aanschaffen. Een set kost, uh, kost ongeveer 17 euro in de BTW. Uh, dus toen heb ik een... Uh, ik krijg als we, iedere maand een uh, vergoeding als uh, raadslid. Uh, toen is, uh, hebben we, heb ik er uiteindelijk 50 van die sets voor de, zelf gekocht. Uh, de fractie heeft een paar honderd euro uh, erbij gelegd. Zo zijn we met de eerste sets begonnen. Na de hand, toen, uh, het, uh, het ging heel snel in de stroomversnelling dat ik door die sets heen raakte. Uh, toen heb ik het, uh, een mailtje gestuurd naar het college, uh, burgemeester wethouders, dat uh, de actie erg een succes was. En dat het jammer zou zijn als, de, ja, als het hierbij uh, stopte. Omdat het natuurlijk krachtig is als de mensen ja, een, actief meedoen aan het schoonhouden van hun eigen leefomgeving. Dus toen heeft het college gezegd van Patrick, we gaan het ondersteunen. En bij Spaanlanden kan jij uh, uh, wat sets gaan extra op gaan halen. En zodoende zijn we nu al tot 100 sets gekomen. Dus uh, wat dat betreft is uh, ja, super blij dat het college zo snel het heeft opgepakt... en het is mee gaan ondersteunen, deze, deze actie. Ja, dat is hartstikke mooi. En je hebt allemaal nieuwe dingen ook verteld. Dat je een viskar hebt en dat je in de politiek zit. Dat is vast, uh, vast iedereen ontgaan. Ja, dat af en toe dan moet je, uh, denk ik, je kan wel uh, over iets een mening hebben of wat dan ook. En iets uh, plaatsen op Facebook. Maar uh, sommige mensen die, ja het is ook welkom, de samenleving is erbij gebaat, ja. uh, denk ik. Als sommige mensen zich ook inzetten voor bepaalde doelen te realiseren. En zodoende ben ik uh, gevraagd een aantal jaar geleden om, om bij een politieke partij te komen... En, ja, ik op, stond op een, uh, op een tiende plek. Eigenlijk een onverkiesbaar een, uh, plek. Dat, dat je niet meteen in de politiek terecht zou komen. Maar ja, toen kreeg ik een hoop voorkeurstemmen. Ja, en als je dan A zegt, dan moet je B zeggen. Ja, uh, absoluut. Ja, voldoende, maar ik, ik kan je wel vertellen, Roy. En ik geloof dat je zelf ook nog vrij betrokken bent met mijn politiek. Uh, het kost gauw 20, 30 uur per week. Maar ja. uh, volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop van harte dat er nog mensen zijn, want voor alle politieke partijen geldt dat het moeizaam is om nieuwe mensen te vinden en, en die zich zo willen inzetten. Maar het is, je steekt er heel veel van op. Het is een een, een, een ja, ik de, bijna zeggen verrijking. Dus mensen die die tijd beschikbaar hebben, eh, ongeacht welke partij, maar het zou voor, bij iedere partij een welkom zijn als mensen zich daar ook voor zouden aanmelden. Nou, dat is een hele mooie oproep. Uh, ik ben zelf al een paar jaar niet meer actief in de politiek. Uh, behalve dat ik af en toe een, uh, een column over schrijf... of wie bij ZFM uh, uh, iemand mag interviewen. Maar even terug naar uh, het schoonwandelen. Het is natuurlijk een heel erg mooi initiatief. En mensen kunnen dat dus, dus individueel doen. Het is niet zo dat je met z'n allen tegelijkertijd uh, nee, ergens moet zijn. Nee, individueel. Wij, uh, ik breng dus gewoon uh, als mensen zich uh, zien, uh, naar mij bellen. Ik ja. uh, kan gerust mijn telefoonnummer geven of ze sturen me een berichtje. Uh, mensen kunnen contact met me opnemen en wij stellen uh, zo'n ring waar je vuilnis aan kan doen. Twintig sterke vuilniszakken doen we erbij. en grijper krijg je en dan kan je individueel kan je zelf een keertje zeggen van, uh, van ik uh, pak het setje op en ik, uh, ik ga langs het, uh, het, het, het, het fietspad uh, bij de begraafplaats, ik noem maar wat. Of uh, uh, je eigen buurtje schoonhouden of... Weet je, je kan dan zelf op pad gaan wanneer het je, wanneer het je uitkomt. Uh, dus het is, het is absoluut niet een uh, gezamenlijk iets. Het is voornamelijk uh, dat, dat mensen hun uh, eigen betrokkenheid uh, uh, kunnen, kunnen, kunnen, doen, kunnen tonen. Dat is hartstikke mooi. En er zijn dus ook al heel veel mensen die daar gebruik van gemaakt hebben. Heeft je dat verbaasd? Uh, ja, deels wel. Ik had niet verwacht dat het zo snel tot 100 zet zou komen. Maar ik, weet je, het is ook het leuke ervan. Tenminste, ik heb het zelf ervaren dat ik, uh, als ik dan uh, onderweg was... dat ik weer iemand tegenkwam die, die ik ring ring had gebracht. En die ik zag wandelen met die sets. Ik weet niet of jij er al een eentje bent tegengekomen uh, de laatste weken. Ja, de laatste week dan niet met sneeuw, maar in die weken ervoor. Ik weet niet of jij er al eentje in je buurtje hebt gesignaleerd. Nee, op het Raadhuisplein heb ik nog uh, geen mensen uh, gezien met de sets. En ik, uh, ik moet nog nou, steeds de... werken, niet alleen maar thuis. Dus ik ben ook niet zo heel veel thuis. Oké, okay, nou misschien is dat wel een mooie locatie om nog een toevoeging te brengen van een setje. Aha, ik, Als er op een ja, plein niemand loopt. Je bedoelt uh, je dat Pauls of ik zo'n setje wil hebben? Ja, nou dat zou toch geweldig zijn? Ja, dat is op zich helemaal waar. Maar ik wil wel op het plein wat het meeste schoongemaakt wordt volgens mij van Zandvoort. <laughs> Want ik... Maar, maar meest wat het is, um, eind van de dag, dan blijft er ook veel rommel liggen. Ja. Dus weet je dat? Dan is het toch leuk als het s'avonds ook weer netjes blijft. Dat is helemaal waar. Nou, je mag een setje langsbrengen hoor. Nou, gezellig. <coughs> toch? Ja. Dan, dan, dan gaan we even kijken of jij de 100 set gaat worden of niet. Dat wordt weer een heel mooi uh, eiter voor in de Zandvoortse krant, <coughs> denk ik dan. Ja, nou, het is toch super, super mooi dat het zo is ontvangen. Ja, nou, als je... zijn, zijn, ik ben er heel, heel blij mee. De mensen merk ik dat ze heel blij zijn dat ze, dat ze zoiets kunnen betekenen uh, voor hun eigen buurt en omgeving. Ja, en dat is het leuke ervan: dat mensen me zelfs foto's sturen, dat ze met hun kinderen op pad gaan. Het is, het is heel veel. Uh, hoe zeg je dat? Uh, het is heel divers in leeftijden die, die zich hebben aangemeld. Oh. Uh, jonge gezinnen, oudere mensen, het is echt heel divers. Dus ik ben niet eens de jongste die zich aanmeldt, waarschijnlijk? <laughs> nee, nee dat, ik, ik heb echt uh, uh, ook, ook mensen en dan heb ik wat, wat knijpers gekocht, uh, die wat. wat uh, lichter zijn om in te knijpen... dat ik ook voor kinderen een speciaal setje beschikbaar stel. Als ik hoor van... ja, ik wil het met mijn kinderen doen... dan zorg ik dat de kinderen een extra knijpertje krijgen... die wat makkelijker oh, ja. in te drukken is. En dat, is, ja, dat vinden de mensen hartstikke leuk... Dat je, dat je daar dan aan meedenkt... en dat je ook voor de kinderen een klein knijpertje brengt. Ja. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Ik denk dat heel veel mensen dat fijn vinden. En als er nou 100 uh, weg zijn... Uh, kunnen er dan nog meer komen besteld worden... als mensen dat willen? Ja. Ja, gelukkig, gelukkig heeft het college nog steeds gezegd dat ze, dat ze het uh, omarmen. Dat ze blij zijn dat, uh, uh, dat er zo'n betrokkenheid is. En, en ja, dat het uh, weet je, voor iedereen is het een win-win situatie. Ja. Dus gelukkig uh, heb ik het uh, ondersteuning van Spanenlanden en van het college. Dus wat dat betreft wil ik echt daar een heel hele, hele groot compliment voor geven. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. En nou we je toch, toch aan de telefoon hebben. Als mensen dat willen, kunnen ze dus contact opnemen. Uh, hoe kunnen ze dat het beste doen? Ja, op twee manieren. Ze ja? kunnen me of een mailtje sturen. Dat is patrickbergopz.gmail.com Dus dat is aan elkaar vast. Patrick opz, ja, Berg, opz.gmail.com op... ja? Of ze kunnen me bellen op 06 06 8713 11-06-8713. Okay, nou. Dat is hartstikke mooi en heel erg fijn. En nu we elkaar aan de telefoon hebben, kan ik natuurlijk nog even vragen. Uh, ik heb gehoord dat er een uh, limousinevervoer tegenwoordig beschikbaar is... om een vaccinatie te halen. Ja, limousine. Ja. <laughs> ik nou, word nou, gelachen nou, daar in de auto. <laughs> ja, nee, maar wat het is... Uh, het, het is uh, we hebben gisteren een oproep mijn raadslid, collega van me, Helen Keur, die zit iedere woensdagmiddag bij Pluspunt aan de balie, de telefoon. Ja. En die maakt mee dat er gauw per middag, per dagdeeltje dus, drie tot vier mensen een beroep doen bij Pluspunt. Dat ze toch niet terecht konden bij regiotaxi of dat ze te laat zich hebben aangemeld. Dat ze, bij, uh, dat ze anders uh, het, het vervelend vinden. Dat ze naar binnen moeten. Dat ze worden afgezet. De taxi wegrijdt. Ze moeten weer opnieuw de taxi vragen. Terwijl we eigenlijk tussen het prikken tegenwoordig. Het, het prikken en op het moment dat ze al klaar zijn. Ja, twintig minuten maar zitten. De wachttijd zijn gelukkig. Vrij kort op het moment bij de priklocaties horen we. Mm -hmm. uh, en, en dus bij pluspunt komt er dus toch regelmatig verzoeken of o, ondersteuning. Voor uh, uh, dat ze dat de mensen uh, halen brengservice. Nou dus toen, uh, maar er is een, uh, toch uh, niet een hele grote lijst van mensen die naar het schip op kunnen rijden en ja. tijd beschikbaar hebben. Toen hebben we uh, gisteren een oproep gedaan op uh, social media, op Facebook, dat we dat er rijders gezocht worden en die zich willen aanmelden bij pluspunt. Om de mensen die voorlopig nog... Uh, we hebben in Zandvoort nog steeds geen eigen priklocatie. Dat komt vermoedelijk pas, of hopelijk eigenlijk, vermoedelijk eind maart. Dus we hopen dat er een snel in Zandvoort een locatie komt. Maar zover is het nog niet. Uh, volgens mij gaat volgende week de leeftijd van 75 tot 80 allemaal een oproep krijgen. Dus uh, er is nog steeds... Uh, de mensen moeten nog steeds naar Schiphol of naar de Rij... Toen ja. om, om een loopprik te halen. Ja, toen hebben we een oproep gedaan. En ik kan wel vertellen dat we gisteren gelukkig al tien aanmelders hebben gekregen bij Pluspunt. Van mensen die bereid zijn om, om uh, te rijden. Er wordt een hele kleine bijdrage gevraagd voor, uh, voor benzinekosten. Dus de mensen hoeven niet zelf de benzine te, uh, te betalen. Dat... Uh, dat, dat uh, er zijn echt dat mensen nodig hebben die tijd hebben en een vervoersmiddel hebben om de mensen naar Schiphol te brengen. En de mensen die er gebruik van maken, die hoeven er ook niet voor te betalen. Ja, dat, dat, dat die, daar wordt die betaald, de mensen die er gebruik van maken, die betalen de vergoeding voor de benzinekosten. Oh, alleen maar benzinekosten. Nou, dat kan nooit heel ja. veel zijn naar Schiphol. Nee, daarom. Gelukkig. Hartstikke fijn. Nou, dat zijn twee mooie initiatieven. Uh, ja. Hartstikke goed. Als, als, mensen, als mensen dus ook zeggen van... Hey, ik, vind het, uh, ik, ik doe graag mijn bijdrage leveren om mensen naar Schiphol te brengen... meld je alsjeblieft aan bij Pluspunt zou ik een oproep willen doen. Oké. Okay. Nou, Iedereen die zich dus uh, wil aanmelden om te rijden... kan zich aanmelden bij uh, Pluspunt. Uh, ja. Dat gaat helemaal goed komen. Helemaal goed. Dankjewel, ja, dankjewel voor uh, de uitgebreide informatie, Patrick. En uh, dankjewel. complimenten dankjewel. voor deze dankjewel. initiatieven. Dankjewel, goed zo. En een hele fijne weekend. Ja, een mooi weekend gewenst. Dankjewel. Dag Dag. Dag. Nee, Sander, stop even. Even wachten. Nee, ook nog niet. Je moet even op mij letten. Ik steek zo naar mijn vingers. Nee, dus doe je ook nog niet. Ik tel je in. Lekker mij. 1, 2... Dankjewel, Thijs. Ja, doe maar. Spuitje voor me neer. geen zeer. Nog een tweede keer. Spuitje je Oh ja, daar heb je gelijk in Thijs. Ja, nou ja, bij deze gecorrigeerd. Fijn om zo'n professional in ons midden te hebben. De administratie is weer volledig op order. Laatste compleet, here we go! Wat zullen we prikken? Als Wat zullen we prikken? Moderna, Wat zullen we prikken? Pfizer-BioNTech. Wat zullen we prikken? Zalovie. Er komt genoeg voor iedereen. Dit dus laat je prik zien. die.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 Well, I know she must be cursed. Ja, we hebben genoten van twee nummers. Het eerste was uh, Laat je prik zien. Ja, luisteraars, goed luisteren. Laat je prik zien. Uh, van 1,5 meter. En dat ging natuurlijk over de vaccinatie. Maar omdat we wat technische problemen hadden, hebben we daarna nog eventjes de Boys gedraaid. Het is best wel rekening fantastisch weer. Met Good Vibrations. Dat staat natuurlijk ook wel aan met al het goede nieuws omtrent de vaccinatie. En daarover gaan we nu bijgepraat worden door de heer Groustra. Dat is de persvoorlichter van de GGD. Goedendag. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben een, een prachtige slogan hier op het programma staan. De vaccinatie komt naar u toe. Uh, ja, dat is het ouderwetse Veronica-slogan. Veronica komt naar u toe deze zomer. Uh, we zijn heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat... Uh, nou ja, goed. Uh, als het gaat om Zandvoort. Uh, ja, zeker. Oh. We hebben uh, als, als GGD Kermerland uh, natuurlijk afgelopen week bekendgemaakt dat we een aantal nieuwe vaccinatielocaties gaan openen. De eerste uh, die gaan geopend worden in Beverwijk en in Haarlem, dat gaat om uh, gecombineerde test- en vaccinatielocaties. En daarnaast hebben we gekeken of we in uh, de rest van de regio ook een aantal ondersteunende locaties kunnen Inrichten en daarbij uh, is uiteindelijk uh, de keuze gevallen op Uitgeest, IJmuiden en uh, ook Zandvoort met een mobiele testunit. Nou, maar ik zei wel dat het laatste in dit rijtje. Ja. Ik ben in het programma Goedemorgen Zandvoort hoor, ik zal gewoon met Zandvoort beginnen. Het is wel de zwaar zet. <laughs> ja, maar we staan natuurlijk voor de hele regio, vandaar dat ik ze allemaal even opnoem. Oh, dat is heel aardig natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, uh, nu uh, komt er dus ook iets in Zandvoort. Uh, betekent dat we dan een vaste locatie hebben. Of uh, is het een soort SCV-wagentje waar we langskomen... en we een boodschap kunnen doen, prikje kunnen halen, testje doen? Nee, het is, het is wel echt alleen een uh, vaccinatielocatie. Ja. Uh, ik heb deze week de eerste beelden daarvan gezien. Je kunt het een beetje zien als een soort uh, staakcaravan... Uh, maar dan waar je gevaccineerd kunt worden. En hij is dus redelijk makkelijk te verplaatsen. En wat we nu eigenlijk aan het doen zijn... is uh, bekijken hoe nu eigenlijk precies die doelgroep in uh, Zandvoort eruit ziet. Hè. Hoeveel mensen kunnen er op korte termijn... Uh, volgens de strategie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... straks gevaccineerd worden daar. Ja. En op basis daarvan wordt bekeken of die, uh, uh, of die locatie bijvoorbeeld zeven dagen per week in Zandvoort staat... of dat die uh, vier dagen in Zandvoort staat... en drie dagen ergens anders. Oké. Okay. En is er al een uh, locatie in Zandvoort bedacht? Want in Zandvoort zijn ze natuurlijk heel kritisch... op het plaatsen van caravans op allerlei locaties. Dat doen toeristen ook wel eens. Dat mag niet zomaar. Ja, ik hoop wel dat wij een iets warmer welkom krijgen... dan uh, toeristen. Oh, nou, nou, nee, nee, toeristen zijn in Zandvoort ook heel, heel welkom. Ik <laughs> moeten het niet verkeerd uitleggen, meneer de voorlichter. Nee, oh, oh, gelukkig. Uh, nee, we, uh, we zijn momenteel aan het kijken samen met de gemeente uh, wat een goede plek is uh, uh, voor de inrichting van de vaccinatielocatie. Oké, okay. en um, de, daar, daar mogen dus de mensen naartoe die dan minder mobiel zijn, of zou in principe dan iedereen die uh, in het programma volgens de andere beurt is mogen komen. Ja, dat geldt dan in principe voor iedereen die aan de beurt is... Uh, volgens strategie van uh, het ministerie... Ja. en die in, uh, in de gelegenheid is om naar die locatie uh, toe te komen. En die natuurlijk valt ook onder de doelgroep... die door uh, de GGD gevaccineerd wordt. Ja, u zult het wel druk hebben met alle uh, vaccinatieperikelen... iedereen die er wat over wil weten uh, bij de GGD. Ja, zeker. Uh, ik ben daar uh, de hele week door. Uh, heel erg druk mee natuurlijk. Maar uh, het is alleen maar fijn, omdat het uh, toch betekent dat we langzaam toewerken naar een, uh, een oplossing voor deze hele situatie. En dat er weer langzaam een beetje perspectief komt ook. Ja, en dan gaat het ook goed. Want ik uh, zag toevallig een uitzending uh, uh, van de GGD in, in Zwolle, uh, waar een paar foto's genomen waren van een enorme rij mensen die daar stonden. Maar dat was maar heel erg kort. Uh, en dan zie je dus weer hoe snel dingen uit de verband gerukt worden. Gaat het, uh, loopt het goed bij uh, de GGD Kennemerland? Ja, het loopt zeker goed. Ook wij hebben natuurlijk uh, wel te maken gehad met uh, wachtrijen op een zeker moment. Dat had vooral te maken met het winterse weer ook. Uh, uh, niet voor niets is natuurlijk twee dagen code rood afgekondigd. Maar uh, we zijn natuurlijk continu bezig om uh, die processen te verbeteren. En De afgelopen week uh, is alles gewoon heel erg soepel verlopen. Het is een korte doorlooptijd. Mensen hoeven niet lang te wachten, dus dat is heel erg fijn. Dat is inderdaad heel erg mooi. Uh, en dan is natuurlijk mijn volgende vraag. De, de, welke groepen zijn er uh, volgens de planning nu aan de beurt binnenkort? Ja, waar we nu natuurlijk mee bezig zijn... dat zijn uh, de zorgprofessionals... waarvan een uh, uh, groot deel inmiddels ook de tweede vaccinatie inmiddels heeft gehad. Daarna is gestart met uh, ouderen van 90 plus... Uh, vervolgens 50 plus en uh, nu ook 80 plus... Op korte termijn uh, wordt vervolgens gestart met uh, de doelgroep 75+. Oké. Okay. En uh, korte termijn, dat is waarschijnlijk een aantal weken. Ja, precies. Ja. Uh, ik, uh, ik kan dat nog niet precies nee, zeggen. Dat, is uh, dat, dat hangt er net vanaf wanneer iedereen uh, uit de doelgroep 80+. Plus gevaccineerd is. En dat verandert natuurlijk continu uh, uh, van alles aan die uh, vaccinatiestrategie. Uh, ...waardoor we straks ook te maken krijgen met de groep uh, 18 tot 60... Uh, met, ...met medische indicatie die er iets eerder gevaccineerd worden. Uh, mensen met uh, morbide obesitas worden straks uh, eerder gevaccineerd. Uh, alles natuurlijk uh, met als doel om uh, ja, de, de uh, IC-capaciteit uh, weer, uh, ja, weer behapbaar te maken... En uh, dan uh, is het bij een vraag natuurlijk. Uh, zitten in deze groepen bijvoorbeeld uh, ook dan uh, politieagenten, mantelzorgers? Uh, of die uh, uh, in de, de kabinetstrategie, bedoel ik daarmee? Sorry, ik uh, kreeg niet helemaal mee wat je had laten zeggen. Uh, in de strategie van de groepen die uh, gevaccineerd moeten worden. Zijn daar, zijn daar nou ook bijvoorbeeld uh, groepen als politieagenten, mantelzorgers, BOA's? Of zitten die daar nog niet in? Uh, nou ja, politieagenten en mantelzorgers zijn wel twee uh, heel erg verschillende dingen natuurlijk. Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet precies of mantelzorgers onder een van de uh, prioriteitsdoelgroepen behoren nu. Uh, maar als het gaat om, om politieagenten, boas, et cetera, die, uh, die zijn nu nog niet aan de beurt. Oké. Okay. Uh, nou, dus in ieder geval gaan we de, de goede kant op. En nu gaat, gaan we de komende tijd, verwacht u? Want daar, daar is het dan het ministerie, maar iedere keer met vijf jaar naar beneden. Dus, uh, na, dus 75 naar nou, de 70-plussers en dan de 65-plussers. En... Ja, precies. En de verwachting is dat we in mei... Uh, nu aankomen bij de doelgroep uh, 18 tot 60 zonder medische indicatie. dat is natuurlijk het grootste deel van uh, de bevolking. Dan mogen we allemaal aanhouden. Ja, precies. Ja. Maar het, ha het hangt allemaal af van uh, het aantal beschikbare vaccins. Uh, als GGD-Kennemeland zijn we ook gewoon klaar voor... om uh, maximaal te prikken. Maar we moeten wel die vaccins krijgen. En het ziet er gelukkig uit dat dat steeds meer en meer worden. We zijn nu ook al veel meer aan het vaccineren... dan dat we dat bijvoorbeeld tijdens de eerste week deden. Dus het ziet er, uh, het ziet er goed uit. En uh, uh, heeft u genoeg prikkers? Mensen die prikken? Ja hoor... Zeker, daar, uh, daar is geen gebrek aan. We hebben voldoende personeel om uh, uh, straks alle prikken te kunnen zetten. Ja, het is toch niet zo heel erg moeilijk, hè? Gewoon een, een vaccinatieprik zetten, bedoel ik dan. Dan hoef je geen dokter ja, te nee, zijn. Ja, ja, klopt, hè. Er is geen uh, rocket science uh, in die zin, maar je moet het wel kunnen. Oké, okay. nou, we zijn heel erg blij met uh, deze ontwikkelingen... en uh, we zijn heel benieuwd uh, waar de kerven komt staan en, uh, en wanneer. Tegen die tijd hebben we u vast nog een keer in de uitzending... Ja, absoluut. Dank u vriendelijk, uh, meneer Gouwstra. En een heel fijn weekend. Geen dank. Fijn weekend. Dag. One, two, three. Tot En dat was Linnard Skinnerd met het uh, nummer Sweet Home Alabama. Een uh, bijzonder nummer. Uh, u bent vast wel eens toe opgestaan daarvan. We gaan nu praten uh, met Marian van Dierop, uh, die is van Meewering. En ze gaat ons vertellen welke organisatie dat is. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn heel benieuwd als luisteraars, denk ik, uh, wat Meewering uh, precies inhoudt. Ja, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Ik hoop dat een aantal luisteraars ook wel bekend zijn met mee-en-de-wering. Of misschien juist niet. Um, dat, nou ja, dat zal ik nu vertellen waarom ik dat zeg. Uh, mee-en-de-wering, dat is ja. onze officiële naam. is een, uh, is een uh, organisatie die werkt in vijf regio's. In uh, Noord-Holland, uh, um, Zuid-Kennemerland, Noord-Kennemerland, midden kennemerland west friesland en de Noordkop. En uh, ja, wij... Wij vinden het belangrijk en wering dat iedereen uh, deel kan nemen aan de samenleving. Ja, en dat is, uh, dat is eigenlijk nog niet zo heel makkelijk. En toch niet als je een beperking hebt of als je kwetsbaar bent. Uh, dan is die deelname aan de samenleving niet zo vanzelfsprekend. En dat is waar wij eigenlijk ondersteuning uh, op, uh, op bieden. Um, specifiek aan uh, uh, doelgroepen zoals uh, mensen die moeilijkerend zijn uh, autisme hebben een lichamelijke beperking chronische aandoening, niet aangeboren hersenletsel nou eigenlijk alle uh, aandoeningen waarbij je, die jou op enige manier belemmeren om deel te nemen aan de samenleving ja. en misschien moet ik het ook even omdraaien, het merk ook dat de samenleving lang niet altijd ingericht is op uh, nou ja, mensen die niet passen binnen de standaard uh, oplossingen, wetten uh, die er zijn om deel te nemen aan de samenleving. Ja, dat, dat is voor veel mensen natuurlijk ook heel erg moeilijk als je niet, iets niet weet uh, um, om er rekening mee te houden of ermee om te gaan. Mm -hmm. dus de, dat klopt. Het feit dat u hier nu op de radio bent, is daar natuurlijk een goede bijdrage aan dat we ons daar weer bewust van zijn. Ja, inderdaad. Want dat is wat wij in de laatste, vooral in de laatste uh, jaren ook merken. Uh, of daar eigenlijk ook um, sinds de invoering van de participatiewet... en de decentralisatie van de zorg... Um, is het juist ook zo belangrijk. Want we willen allemaal toch graag dat iedereen mee kan doen. Dat ook uh, ja, dat niet alleen de mensen die of kwetsbaar zijn... of een beperking hebben uh, moeite doen om mee te kunnen doen... maar dat juist ook de andere mensen uh, beter snappen hoe lastig dat is en ook beter daarop aan kunnen sluiten. En dat is wat we ook bij wering. nou ja, die kans van het verhaal... proberen we ook aandacht voor te vragen. Uh, en we proberen natuurlijk juist ook de mensen met, nou ja, die zich kwetsbaar voelen... of die uh, door die beperking uh, net even wat meer aandacht en, en tijd nodig hebben... Uh, die te helpen bij ook het realiseren van hun wensen en dromen... en een toekomstperspectief te creëren. Ja, en je kunt je dus wat voorbeelden geven uh, die hier in Zandvoort uh, uh, spelen? Uh, ja, dat speelt dat eigenlijk overal, maar het gaat dus specifiek om Zandvoort. Ja, nou, ik ondersteun uh, op dit moment ook uh, iemand in Zandvoort. Um, en ja, dan gaat het er soms over een boek, krijg ik. Hè, iemand met een chronische aandoening die uh, ja, op zich uh, goed in staat is... om zelf de regie te voeren over hun eigen leven, maar wel ja. door de chronische aandoening... Uh, problemen heeft. Dus die heeft uh, uh, zorg nodig. Uh, die wil niet zorg graag uh, op een eigen moment uh, kunnen inzetten hè, als nodig. Dat, dat kan niet altijd uh, op, op uh, vaste momenten over de dag. Nou, dan kunnen we natuurlijk samen gaan kijken. Eerst van wat, wat past nou het beste bij jou? Wat heb jij nou nodig? Waar loop je in iets dagelijks tegen aan? Wat belemmert je in? Dat functioneren. En dan gaan we natuurlijk op zoek naar mogelijkheden binnen Gemeente binnen of bij de partners, de sociale partners in, in de omgeving van de vrouw natuurlijk ook bij het eigen netwerk uh, van degene die het betreft. Zo probeer je samen met uh, uh, degene die de hulp zaagt is dat een, uh, iets passends te bieden waar iemand mee verder kan. Is dat een soort van een regiefunctie? Dus, uh, want er is natuurlijk ook gewoon thuiszorg en, uh, en, en mantelzorg ja. en pluspunt ja, is antwoord maar wij zijn, wij, dat zijn inderdaad zorgaanbieders. Wij zijn ja. geen zorgaanbieders. Wij bieden echt dat stukje cliëntondersteuning. Hè? Dus we, we, we ondersteunen bij de aanvragen van, van uh, voorzieningen, aanvragen van zorg. En inderdaad pakken we soms dat stukje niet over. Als mensen dat zelf niet kunnen. Maar de meeste mensen hè, die vinden het fijn om zelf zoveel mogelijk regie te hebben. Dat is ook belangrijk. Alleen ze zijn niet altijd zo zelfrechtzaam als wat wij denken. Ja. En, uh, ...zoals de overheid bedacht heeft dat ze allemaal moeten zijn... Het, ja, ...want dat lukt niet altijd als je een uh, beperking hebt... Uh, ...of je minder mobiel bent of uh, ja, net wat meer tijd en aandacht nodig hebt. Ja, dus... dus die regieffunctie is er en soms ook een bemiddelingsfunctie... Als, ...als dingen zijn vastgelopen, als een zorg niet helemaal naar wens loopt... Ook oh, dan zijn wij, uh, zijn wij er om naast uh, de cliënt te staan en te kijken met... oké, okay, wat, wat betekent dit voor jou? Wat heb je nu nodig om verder te kunnen? En kunnen mensen uh, die, die nu luisteren en zeggen van... hé, hey, daar heb ik eigenlijk wel behoefte aan of ik ken iemand die hier behoefte aan heeft... Uh, mm -hmm. hoe kunnen die contact opnemen met u of uw organisatie? Nou, dat kan dagelijks telefonisch op uh, het nummer 088-0075-000... Uh, en we zijn nu eigenlijk, uh, we zijn doorgaans werkdagen ja, tussen 9 en 12 goed bereikbaar. Uh, in, in deze tijd van corona, waar soms dus mensen ook last hebben van uh, de eenzaamheid of uh, nou ja, toch in de knel zitten, angstig zijn, uh, zijn er ook mogelijkheden om, uh, om na 12 uur een beroep op ons te doen. En ze kunnen dat ook via onze website, meewering.nl, uh, kunnen ze ook uh, contact zoeken. Nou, dan... Het kan ook nog via wijkteams in de buurt. In, in Zandvoort het is bijvoorbeeld ook een wijkteam. Daar uh, is ook een collega van mij uh, van, van mee en de leerling werkzaam. Uh, en daar is ook een team van, van uh, verschillende mensen... die nou ja, ook samen gaan kijken van wat is hier, wat is hier nodig, wat is aan de hand... en hoe kunnen we iemand verder helpen om, uh, ja, om weer uh, goed aan het leven deel te kunnen nemen. Ja, heeft u er veel mensen in Zandvoort die u ondersteunt? Uh, wij hebben, ik persoonlijk nu, nou, nu actief, ik geloof één, en, uh, maar in, ja, regelmatig, heel regelmatig. En het kan gaan, hè, dat iedereen hier een stukje voortdurende ondersteuning. Uh, het kan natuurlijk om een simpele vraag zijn, of, of enkelvoudig, dat, dat is niet ja. zo simpel, maar een enkelvoudige vraag. Um, maar het kan soms ook zijn dat, problemen echt, uh, dat er echt problemen zijn ontstaan. Hè? En echt op financieel uh, gebied, uh, schulden, wonen, zorg. Nou ja, dat, dat, uh, dus dat wisselt heel erg. Maar we proberen wel te kijken, oké, okay, we zijn geen structureel langdurig ondersteuner, Maar het antwoord is echt, uh, ja, het midden regelmatig uh, eh, ondersteuning aan mensen in Zandster, ook omdat het, ook de gaan zit, hè, dat dat we de grote keer die doen, in is zeer op het nieuwe Unicum. We hebben natuurlijk ook veel mee ja. te maken met mensen die daar wonen. Eh, ook wie mensen kunnen een beroep op ons doen als het gaat over eh, nou ja, eh, onafhankelijk meekijken naar de zorg die geleverd wordt, of eh, samen zoeken naar andere mogelijkheden, omdat ze, nou maatwerk vinden we belangrijk, ja, juist omdat mensen niet in hoekjes passen. Nou, dat is dus dat, uh, ja. heel goed nieuws. En uh, Zandvoorters zijn uh, heel eigenwijze mensen, Ze staan wel in ieder geval bekend. Ze passen niet zo heel goed in hokjes. Dus uh, ja. daar kunt u vast nog wel heel hard op halen om mensen te ondersteunen... om de regie in hun eigen leven te houden. Ja, dat, dat denk ik zeker. Hè. En dat proberen we ook uh, vooral te doen. En juist ook natuurlijk uh, de mensen eromheen, hè, die, die wij ook ondersteunen. Iets ja. van, oh, uh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we die? Hè? Want ook mantelzorgers en... en uh, daar proberen we natuurlijk ook uh, uh, ondersteuning aan te bieden. En natuurlijk ook hele netwerk aan professionals. Mensen uh, die een loketfunctie hebben bij gemeenten of andere instanties. Om juist ook hen te doordringen van hé, hey, wat betekent het als je iemand aan je loket of aan je balie of aan je tafel hebt. Die uh, misschien minder in staat is om die ingewikkelde maatschappij direct te doorgronden en te bereiken. Nou, het is in ieder geval heel erg mooi en heel nuttig werk. Dank u wel voor uh, uw bijdrage. En ik wens u nog een hele fijne zaterdag en een prettige zondag. Dank u wel en een fijne uitzending nog. Dank u wel mevrouw. Dag.